Volgens de Partij voor de Dieren heeft Bleker met zijn natuurbeleid... de verhouding met de provincies op scherp gezet. Bleker sloot onlangs een akkoord met een delegatie van de provincies... over het overdragen van de taken van natuurbeheer... en zo'n 600 miljoen euro aan bezuinigingen. Maar verschillende provincies zien daar niets in. Bleker wil daar alleen dit over kwijt. Provincies die ja zeggen tegen het akkoord kunnen ervan op aan... dat wij ons bod wat in het onderhandelingsakkoord staat... voor hun deel gestand doen en dat ze geen nadeel zullen ondervinden van het feit dat anderen nee zeggen. Verder wacht hij de stemmingen in de provincies af. De VVD is er kwaad over dat het CDA de verhoging van de maximumsnelheid... in een aantal gevallen wil blokkeren. Het CDA is voor verhoging van de snelheid, maar alleen als de wegen daarvoor geschikt zijn. En de partij wil geen extra geld uitgeven aan het aanpassen van wegen... VVD-Kamerlid Abtroot zegt dat het een goed plan is... dat daarover ook afspraken zijn gemaakt... en dat iedereen zich aan die afspraken moet houden. Volgens hem probeert het CDA eronder uit te komen. Een oud F-16-piloot is veroordeeld tot vijf jaar cel voor spionage. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat hij geheime informatie... voor 500.000 euro wilde verkopen aan Rusland, de persrechter. De rechtbank heeft vastgesteld dat het initiatief... Het geheel van hem is uitgegaan dat hij onophoudelijk uh, bezig is geweest om uh, contact te zoeken en contact te maken. En uh, ja, zijn motief was zonder enige twijfel de grote geldnood waarin hij was ge uh, gekomen. zijn vermoedelijke contactpersoon, een Russische diplomaat, is nooit door het OM gehoord. De Nederlandse staat wilde de relatie met Rusland niet op het spel zetten tot persoon van het jaar heeft het Amerikaanse blad Time Magazine gekozen de demonstrant in brede zin die heeft namelijk niet alleen zijn eigen ongenoegen kenbaar gemaakt maar ook de wereld veranderd vindt Time Magazine the men and women around the world but particularly in the Middle East who toppled governments who brought a sense of democracy and dignity to people who hadn't had it before and i think speaking of the year ahead these are folks who are going to change they are changing history already and they will change history in the future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 En dan het weer. Er trekken buien over het land. En in het noorden kan het ook nog even onweren. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond en vannacht zijn er aan de kust nog buien. In de rest van het land klaart het op. Morgen is er minder wind, maar zijn er opnieuw buien... en dan wordt het iets frisser. Vrijdag onstuimig weer met veel regen. Awb verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiderslot 6 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht... Op de A4 Amsterdam Den Haag voor Zoete Woude 4. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd richting Zaanstad op de A10 West. Voor de koen staat 3 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Europoort Rotterdam voor het vaanplein 3 kilometer. En op de A20 richting Gouda voor Knoppet De plein 2 kilometer.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 Het einde van het jaar nadert en daarmee is het weer tijd voor de jaarlijkse top 2000. Ook Labyrinth duikt in de muziek en onderzoekt waarom sommige van ons wel muzikaal zijn en anderen niet. Labyrinth, vanavond om tien voor negen op Nederland 2. Mijn naam is Tamina en ik kom uit Afghanistan. Op een dag werd mijn broer in elkaar geslagen door Mujahedin. Ze wilden hem vermoorden. Mijn vader zat huilend op zijn knieën en smeekte om het leven van mijn broer.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur de verkiezing van het spel van het jaar... wordt het een Amerikaans of juist een Europees spel. En straks gaat Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Gert-Jan, je bent onderweg naar de studio. Waar ga je het over hebben? Ik ga het hebben over de rol van de vereniging Eigen Huis... in de hele discussie over de woningmarkt. Ik vraag me af of zij wel de beste belangenbehartigers zijn van uh, de woningbezitters. En dan heb je het vooral over de aftrek van de hypotheekrente? Zeker, het H-woord. Het H-woord, goed, daar gaan we straks over praten. Maar eerst gaan we een spelletje spelen. Ga jij een spelletje spelen? Nou ja, ik hou niet heel erg van spelletjes eigenlijk. Nee, dus jij gaat helemaal geen spelletje nee, spelen. Nee, ja, maar jij misschien wel. Ja, ik doe wel een spelletje af okay. en toe. Heel wat, af en en toe. welke dan? Uh, Cluedo. Cluedo. Favoriet. Oh, bij ja, nou, die, die vind ik nog wel oké. Okay. Straks wordt bekendgemaakt wat het spel van het jaar 2012 is geworden. Verslaggever Paul Keurpenzoek is in Amsterdam bij de uitslag. Paul, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Waar doe je dat? Het, uh, het, het spel van het jaar bekendmaken? Dat doen wij in een spelletjescafé. Dat heet uh, Toe Klaveren of Twee Klaveren. Ik weet niet precies hoe je het uitrekt, maar het is een café dat helemaal in het teken staat van spelletjes spelen. Um, wij zitten in de kelder van dat café, maar hierboven zitten allemaal groepen mensen te kaarten, te toepen, te ganzenborden, te schaken, te dammen. Je verzint het niet. Hier om me heen zijn alle uh, genomineerde spellen uh, uitgestald en de hele speelgoedbranche is hier uh, aanwezig. Maar uh, ik ga niet over één nacht ijs. Ik heb me eens grondig verdiept in de trends en de topics van uh, Spelletjesland. En ik kwam terecht in Rotterdam in een waar Spelletjesparadijs. Kijk, nu wordt het moeilijk. Ja, zo, drie stuks. Ah, ja, daar. Nou, dat heb jij gewonnen. Ik ben Emiel uh, Kales en ik ben uh, creatief directeur van het, uh, van het spellenbedrijf uh, Identity Games. Straks wordt de winnaar van het spel van het jaar bekendgemaakt. Er zijn voor een aantal leeftijdscategorieën genomineerden. Wat is bijvoorbeeld een kanshebber als het gaat om de kleine kinderen? Poepie Knor. Poepie Knor is van, uh, van Jumbo. Nou, wat je hier ziet is een uh, groot varken in het midden. Met daaromheen uh, eigenlijk modderpoeltjes waar een klein varken in ligt. Bij elk modderpoeltje horen vier kaartjes. Je spint als het ware het varken. En op het moment dat hij een geluidje maakt... Uh, kan je dus een kaartje in je badkuipje leggen? Maar ik kan ook een scheet laten varken. En dan ben je weer een kaartje spijt. Dat is een, een kans hebben bij de uh, spelen in de categorie uh, de kleintjes. De middencategorie? Nou, dit, uh, dit spel, Geronimo Stilton, sluit aan op de boekenreeks van Geronimo Stilton. Uh, in het spel staan de rijken centraal... die dus in het boekenverhaal ook de centrale rol spelen. Wat je hier ziet is dat er een spel gemaakt is... wat ook wel aansluit op zeg maar, de moderne tijd. Dus het speelbord in dit geval is flexibel. Het schuift mee met de spelers. Uh, er zitten twee poppen in waar ook iedere speler mee speelt. Iedereen is ook weer eigenlijk... Continu aan de beurt, denk mee en doet mee. Uh, Geronimo wandelt van rijk naar rijk. En in elk rijk moet je een opdracht doen, uh, of alleen of met elkaar, waardoor je uiteindelijk het spel kan winnen als je dat het eerste goed gedaan hebt. Daarna staat Trivial Pursuit. Ja. Die is uh, ook genomineerd. Uh, maar daarvan denk ik ja, Trivial Pursuit, dat is een heel oud spel. Uh, ja, klopt. Dat is zeker een oud spel. Uh, wat niet wegneemt dat daar een, een toevoeging, uh, spelregels aan toevoegd zijn die het spel echt verrijken. Je het eigenlijk een wat moderne spel maken. Het, uh, het aloude oude triviant, dan zit je eigenlijk te wachten op je beurt hè, de hele tijd. Vraag maar antwoorden, andere spelers spelen niet mee dan feitelijk. En in deze versie wel, want hierin is eigenlijk het uh, centrale element... dat je dus wet op het antwoord van de andere speler. Weet hij het of weet hij het niet? Ja, niet meer wachten op je beurt, je bent eigenlijk altijd allemaal aan de beurt. Ja, er is nog wel een soort van één hoofdbeurt. <laughs> maar de andere spelers spelen dus allemaal tegelijkertijd mee. Ja. Nou, dat zijn uh, een aantal genomineerden voor de wedstrijd uh, Spel van het Jaar. Maar er staan hier veel meer spelen, ook bijvoorbeeld spelen uit het buitenland. Ja, er zijn uh, wel wat verschillen eigenlijk tussen bijvoorbeeld Amerikaanse spellen en spellen die wij in Europa of Nederland spelen. Uh, met name de snelheid van spelen. Amerikaanse spellen zijn doorgaans uh, ja, wat dunner qua spelregels. Uh, gewoon meteen beginnen. Nou ja, en dit spel, Yeshakou, is een uitstekend voorbeeld. Want het bevat slechts 18 magneten die je dus aan elkaar geeft. En ons de beurt leg je een magneet op het bord. En het doel is heel simpel: de eerste speler die ze allemaal kwijt is, die is de winnaar. Wat maakt een spel nou tot een goed spel? Dat je dus snel kan spelen, uh, ontdekt hoe je kan winnen. Zeker een mate van onvoorspelbaarheid, dat het dus elke keer anders is. Uh, ja, Ik denk dat dat eigenlijk de drie belangrijkste elementen zijn. Ja. En hoe komt het dan dat een spel als Monopoly, dat hier nog steeds staat... en dat al vele tientallen jaren uh, te koop is en ook gespeeld wordt... Ja. dat dat blijft, dat dat een evergreen is? Ja, kijk, het fenomeen geld verdienen uh, blijft een boeiend fenomeen uh, in, voor bordspellen. En uh, ja, het voldoet overigens ook best wel aan die criteria. Het is natuurlijk toch een product waarin je elke keer een ander spelverloop kan krijgen... Het enige verschil is eigenlijk dat het, als het vandaag de dag ontwikkeld zou worden... Uh, ja, nu duren spellen korter. Hè? Je, uh, waar een Monopoly nog 2,5, 3 uur uh, kon duren. Ja, dat is wel uit in nieuwe spellen. 45 minuten is wel een beetje de nieuwe, de nieuwe standaard voor die echte familiespellen. Wat zegt dat over de tijd waarin wij leven, de cultuur waarin wij leven? Ja, sneller. Sneller beginnen. Uh, minder tijd nemen voor, voor, voor dat soort dingen. Uh, ja, wanneer zit je nog met je gezin drie uur lang... Achter elkaar aan tafel. Dat is eigenlijk natuurlijk uh, heel anders geworden... dan denk ik in de tijd dat er nog geen televisie was. Uh. Wat zijn de nieuwste trends? Ja, de nieuwste trends uh, zijn natuurlijk het spelen op de iPad... Er liggen er hier een paar uh, ja. klaar. Daarmee speel je dus met je speelstukjes op de iPad. Maar, maar dit is gewoon het, het spelletje uh, vissen, zeg maar. Vroeger hadden wij zo'n kartonnen ja. aquariumpje ja. ja. met een hengeltje. En daar zaten van die visjes in. Die moest je eruit halen. Ja. Die, nou, dat nou, zie ik nu is... gewoon op het scherm. Dit is de variant van dat, uh, van dat spelletje. Dus met deze, met deze hengeltjes moet je eigenlijk wachten. Tot jouw spelletje of jouw visje zijn mond open doet. En dan moet je hem zo snel mogelijk naar je, naar je eigen hoekje toeslepen. Wordt er nu minder gespeeld dan vroeger? Nee. Nee, er wordt uh, denk ik zelfs meer gespeeld. Ja, op de eerste plaats uh, door ouders. die. waarvan een grote groep. toch gewoon vindt. Uh, dat, dat je kind niet alleen de videogames moet doen. maar ook het sociale aspect. het met elkaar uh, rond de tafel het bordspel doen. En als de kinderen het eenmaal gedaan hebben. dan vinden ze het ook gewoon nog heel erg leuk. Ja, ook op zoek in Amsterdam. We hebben een aantal genomineerde spellen gehoord. Het grote moment is daar. Welke spellen hebben we er gewonnen? Ja, dat gaan we even nemen uit de mond van Ghazia Murali. Uh, terwijl de hele speelgoedbranche om me heen hier gespannen toekijkt. Want uh, ja, nu gaat het gebeuren. Uh, Ghazia, ben je zelf van de spelletjes? Ik ben uh, spelletjes, ja. Eh. Een spel dat hier nu niet bij is, maar dat wel uh, genomineerd was bij speelgoed van het jaar. Het jaar daarvoor en het jaar nu was Knappe Koppen. Mijn dochter is nu bijna vijf, maar toen ze drie was vond ze dat al geweldig. En Dierenvrienden. En van hier zijn ook een aantal dingen die ik heb gespeeld. Uh, Carcassonne. Uh, nou, we gaan de no. mensen niet langer in spanning houden hier. De jongste leeftijdscategorie, wie is de winnaar? Laat ik je eerst even vertellen dat meer dan 2000 stemmen zijn uitgebracht... terwijl dit eerst gebeurt. Dus dat is toch best, best wat, flink wat aandacht. Dan, dames en heren, de winnaar in de categorie 3 tot 6 jaar... is, nou, ik noem het net toevallig... Carcassonne Junior van 999-Gamer. De pater. Jij bent spelloloog, zullen we maar zeggen. Waar is het spelletje? Kunnen we er even snel in? Ja, hier is het oranje-rode doos. Uh, waarom is dit nou zo'n geweldig spel? Ja, ik kan niks anders zeggen dan uh, dat het een prachtige uitvoering is van eigenlijk het originele Carcassonne. Het is een leuk opstapspel voor jonge kinderen om al een beetje met de principes van het echte Carcassonne uh, te maken te krijgen. En het maakt... het werkt met landen. He. Je moet een ja, land bij elkaar fietsen en dan uh, met pionnetjes. Uh, Tegeltjes aan elkaar leggen en als jouw uh, kleurtje op dat tegeltje zit, hop, dan ben je weer een van jouw uh, pionnetjes kwijt. Heel geschikt dus voor jonge kinderen. Wij gaan naar de volgende leeftijdscategorie. In de categorie 6 tot 12 jaar is de winnaar Geronimo Stilton. Oh, ja. van nou, die hebben we in de reportage al heel lekker gehoord. Uh, naar aanleiding van dat, van dat boek uh, van Geronimo Stilton. Wat maakt dit spel nou zo geschikt? Voor deze leeftijdscategorie. Ja, het, is, het is eigenlijk doen. Er zitten leuke opdrachten bij. Uh, het ziet er prachtig uit. Uh, de, de, de speelfiguren. Ja, je wilt eigenlijk gewoon niks anders dan in het spel duiken. Net zoals uh, ja, eigenlijk de verhalen. Oké, okay, nou. De oudste leeftijdscategorie Dat is 14 plus geloof ik. Hè? Gaat je? 12 plus. 12 plus. En de winnaar in die categorie is Boggle Flash van Hasbro. Die staat hier achter mij. Mevrouw de Pater, Boggel, dat klinkt mij een beetje van de televisie, klopt dat? Nou ja, van, uh, in ieder geval, ik ken het van oorsprong inderdaad als televisiespel. Uh, nou ja, dit is uh, min of meer nog steeds digitaal. Snel, uh, je neemt het mee, het past in een klein doosje. Uh, het is verslavend. Als je eenmaal begonnen bent en je hebt je woordjes gelegd, je ziet je scoren en je denkt, nou dat kan beter. Dus dan begin je weer opnieuw. Het is een heel kort tijdsbestek. In een paar minuten tijd heb je er een spelletje op zitten en uh, hop je gaat weer door uh, naar de volgende ronde. Wat een vak hebt u. U mag gewoon voor betaald spelletjes doen de hele dag. Nou, als ik er betaald voor zou krijgen, dan uh, zou het helemaal mooi zijn. Het is voor mij vooral uh, hobbyisme en in vrije tijd, maar uh, het is top. Ja, ja. Er worden in Nederland eh, nog steeds worden er spelletjes gespeeld, ook gewone bordspelen, niet digitaal, niet elektronisch. Hoe komt het nou dat die bordspelen overleven en niet de videogames, de, de, video de computergames het helemaal overnemen? Nou, ik denk dat uiteindelijk iedereen toch wel weer op zoek gaat naar een stukje gezamenlijkheid. Gewoon lekker terug met elkaar rond de tafel, uh, het persoonlijke opzoek. Dat zal altijd een keer weer wat minder worden, het zal in golfbewegingen blijven gaan. Maar uiteindelijk uh, vind je die tafel altijd weer terug in de winter, kopje chocolademelk bij de gezelligheid. Uh, ja de economische crisis op het, de, de, de, uh, van invloed op de zin om spelletjes te doen? Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ja, je gaat toch minder je geld uitgeven aan dingen buiten de deur. Dus dan zoek je het weer meer binnenshuis op. En dan is nou ja, een bordspel natuurlijk uh, heel toegankelijk uh, en makkelijk alternatief. Ja. Ik heb getwitterd dat deze verkiezing uh, eraan zat te komen. Ik kreeg onmiddellijk een uh, tweet terug van iemand die zei... Nou, uh, voor mij is het klaar. het jaar daarvoor en ook alle komende jaren. Nou ja, ieder heeft zelfs zijn favoriete spellen natuurlijk. En uh, voor de een is dat Scrabble. En dit jaar is natuurlijk met Wurt uh, Scrabble weer helemaal, uh, helemaal terug op de kaart gezet. Maar waarom zijn Scrabble, Monopoly, uh, Gansenbord op deze uh, verkiezing zelfs niet genoemd? Nou ja, dit zijn natuurlijk niet spellen die de afgelopen jaren zijn uitgebracht. Monopoly heb je natuurlijk veel verschillende varianten van waarvan ieder jaar wel weer iets uitkomt. Maar ja, het echte origineel stamt uh, uit begin vorige eeuw. Het gaat nu echt om de nieuwere spellen die op de markt zijn, zijn gebracht. Die doen mee aan, aan de nominatieronde. Vernieuwing is de boodschap. Wat is uw persoonlijke favoriet van alles wat hier op tafeltje staat? Ja, voor mij is dat toch 30 seconds, de uh, party game. Uh, dat, dat, uh, dat blijft leuk, het is hilarisch. Je bent lekker snel met elkaar bezig. En, uh, het is altijd mooi om te zien dat iemand er niet uitkomt en dat je denkt... ik had dat beter gekund met mijn team. Uh, dus uh, ja, voor mij is het 30 seconds. Oké, okay, tot zover Amsterdam. Supposed to. I feel I'm getting closer. Should have gotten closer. Finally getting closer, Wouter Hamel. Wie nee, er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Gertjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie. Gert-Jan, die wilt het hebben over het H-woord. Zeker. Hypotheekrenteaftrek. En ik zit hier naast me, Rob Mulder, en ik mag bijna het H-woord niet voluit uh, uitspreken. Hypotheekrenteaftrek. We hebben een enorme schuld opgebouwd uh, in Nederland met de aankoop van huizen. We hebben een systeem waarin we inderdaad de hypotheekrente kunnen aftrekken. Uh, waarvan uh, er is geen econoom die dat verdedigt. Die dat een, een goed systeem vindt. Vindt ook nergens weerklank uh, uh, in de wereld. Het is uh, onhoudbaar geworden. En Het is nu eindelijk politiek draagvlak om daar wat aan te gaan doen. En van de vereniging Eigen Huis hoor ik alleen maar Mits en maren. wil dat is van de vereniging Eigen Huis. Precies, precies. Ja. Um, dus ik vraag me af of daarmee de vereniging Eigen Huis... Een Goede belangenbehartiger is van de, de woningbezitters. Ja, dus veel mensen zijn lid van de Vereniging Eigen Huis, ja. woningbezitters. En je zegt de manier waarop zij optreden op dit moment, vind ik niet heel erg goed voor de leden. Precies, want het um, argument is dan van ja, als we nu iets aan gaan doen in tijden van uh, onzekerheid, dan is het risico heel groot. Maar ik denk dat niets doen, dat, dat een veel groot, dat je daarmee een veel groter risico neemt en dat dat veel erger is dan niets doen. Oké, okay, nou, Rob Mulder, u behartig de belangen van uw leden niet oh, dan goed. Dan nou, 2007 heeft Vereniging Eigenhuis een voorstel uh, gedaan om eigenlijk de woningmarkt uh, structureel te verbeteren. En daar hebben we van gezegd van nou, dat moet uit een aantal elementen uh, bestaan. Ik zal die nu even uh, niet allemaal noemen, maar daar hebben we ook bij gezegd van dan is de hypotheekrenteaftrek ook voor ons bespreekbaar om te bekijken in zo'n alomvattend plan om echt de woningmarkt uh, verder te helpen. Nou, dat kwam ons niet, uh, uh, zeg maar, uh, dat werd ons niet in dank afgenomen eigenlijk ja breed politiek heeft men toen gezegd... Van, hè, van ook vanuit de coalitiepartijen, daar willen wij niet aan. Dus ja, daar spreekt u eigenlijk mee, een beetje mee aan... als vertegenwoordiger van de ChristenUnie. Kijk, oh, oh, oh, nu oh, oh. bent u vier, nee, jaar, nee, vier jaar te laat. Uh, komt u nu eigenlijk het tegenovergestelde verdedigen? Nee, nee, nee. En nu doet u dat op een moment dat het eigenlijk heel slecht uitkomt... gewoon vanwege de crisis. Nu ja, uh, creëert u een soort onrust met, met, met deze discussie. Terwijl we vier jaar geleden... He, uh, daar gewoon over hadden kunnen praten. Vereniging Eigen Huis heeft daar voorstellen voor gedaan. Toen, toen was de politiek niet, niet nee. thuis. Dus nee. ik, ik vind het een beetje ik zou zeggen, nee, flauw lach. om het nu, uh, de, ja, de bal bij ons te leggen. Nee, die, Dat zeg niet manier. flauw vanuit, vanuit het perspectief van de ChristenUnie. Omdat de ChristenUnie een hele lange traditie heeft... waarin steeds is voorgesteld om iets aan de hypotheekrente aftrek te doen. Daar stonden, uh, er was, stond een breekpunt van het CDA uh, tegenover... en onbespreekbaarheid uh, van de kant van uh, de VVD. Dus dat heeft echt de woningmarkt uh, op slot doen. Doen gaan. Uh, maar dat was maar, u toch ook wij bij? Hebben nu, ja, maar wij, hebben, wij zijn een bescheiden partij uh, die helaas nog altijd niet de meerderheid heeft in dit land. Anders was er al lang wat er wordt aan, hard ge aan gewerkt. Er u? wordt heel hard aan gewerkt. Maar, even, maar wij, uh, hebben, wij hebben een ontzettende schuldenberg. En um, het hoogste, wij hebben meer geleend... In uh, Nederland hebben wij meer geleend dan alle andere landen in de eurozone bij elkaar. Dus dat is echt, echt uh, uh, onhoudbaar. Daarvan heeft president, uh, de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, gezegd... dat het uh, moet worden uh, beperkt. Wat is dan de reactie van Eigen Huis? Het is het slechtste idee dat je momenteel kunt hebben. Oftewel, niks doen. Nou, kijk, uh, kijk, ik ben zelf macro-econom, dus ik ben ook dol op macro-economische kengetallen... Maar als je nou de schuld af gaat zetten tegen het nationaal inkomen... dan moet je wel erachter denken dat er allerlei huishoudens zijn... die een bepaalde hypotheekschuld hebben. Huishoudens die ook een inkomen hebben. Waarmee ze die hypotheekschuld uh, kunnen betalen. Hè? De rente kunnen betalen, aflossing uh, kunnen betalen. We hebben in Nederland 3,75 miljoen huishoudens met een hypotheekschuld. En er is eigenlijk betrekkelijk weinig aan de hand als je het macro eh, bekijkt. Want al die 3,75 miljoen mensen die betalen netjes hun rente en hun aflossing. Er zijn enkele duizenden mensen per jaar die ermee in de problemen komen. Dat is natuurlijk erg zat. Maar dat kun je dan niet projecteren op die hele grote groep... mensen die prima aan hun schuld kunnen voldoen. Dus, dus we, ja, als je het optelt, eten we met z'n allen per dag heel veel boter... Ja, als je het optelt, hebben we met z'n allen heel veel schuld in Nederland. Maar je moet gewoon kijken op microniveau... of de huishoudens het kunnen, kunnen betalen. Nou, dat is het geval. Nog twee dingetjes eraan toevoegen. Eén, er staat ook tegenover die schuld... staat een enorme waarde van de woningvoorraad in Nederland. Dat is ongeveer duizend miljard euro. En in de tweede plaats... Um, ja, daar staan ook naast de hypotheekschuld voor de huishoudens... allerlei spaarpotjes... Spaarhypotheek, hm. bank sparen. Maar als je, een, als je, een, als je, als je de, de gezondheid van een bedrijf bekijkt. dan gaat ja, het ook niet even, alleen ja, naar de ene kant even van naar de, de belasting. Er is niet zoveel aan de hand De woningmarkt um, zit op slot. Het is ontzettend moeilijk voor starters um, om een woning aan te schaffen. Klopt. Um, de waarde van huizen daalt. En we hebben meer geleend. Uh, dan het huis waard is en tegelijkertijd daalt de waarde van huizen Wat dus is het, het is het voor 3,75 miljoen mensen niet uh, het geval. Even. Het is uiterst riskant plus we hebben na nou, die enorme schuldenberg. Um, uh, er is nogmaals er is geen econoom die zegt van dit is een fantastisch ik ben econoom, systeem en, ik en u vindt het een fantastisch uh, systeem. Maar vier jaar geleden meneer Mulder, dan uh, wilde u wel de woningmarkt veranderen een, een geheel plan ja. dat is nu niet meer nodig. Nou, uh, weet je het punt is je, je moet wel op de goede argumenten iets doen. He, en je moet het ook op het juiste moment doen. Dat is eigenlijk, eigenlijk steeds, uh, steeds mijn punt. Ja, maar, nee, maar als u nou zegt van uh, de mensen hebben hogere schuld dan hun huis waard is. Ja. En dat, dat, dat, dat geldt lang niet voor alle mensen in Nederland. Dus dat is een beetje jammer als je daar de discussie dan zo door laat sturen. Ja. Door dit soort nee, argumenten die ik, niet ik kloppen. Laat hem, ik laat hem niet door sturen. Ik laat hem sturen door mijn overtuiging dat dit systeem onhoudbaar is. En dat er iets aan moet gebeuren. En het feit dat u zegt, um, we moeten daar nu niks aan doen. Daarmee houdt u de onzekerheid in stand. Terwijl iedereen weet, er hangt ons iets boven het hoofd. Vroeg of laat gaat dit systeem op de schop. Kunt u en eens door, zeggen wat door, dat dan is? Want dat, niets... dat, daar ben ik altijd zo in geïnteresseerd. Waarin, Wat waarin hangt met, ons precies boven het hoofd? Dat de, uh, verandering van dit uh, systeem. Dat de, de, de, de maximale aftrek, het niet uh, uh, voldoende aflossen van de schuld die je hebt. Uh, dat is uh, problematisch. In combinatie met de overdrachtsbelasting uh, die, uh, die vrij hoog is. Dus op dat gebied moet je, moet je iets doen. Uh, er tekent zich nu een politiek draagvlak af voor verandering, voor hervorming. En dan zou ik het... Uh, verwachten van een belangenbehartiger die weet dat er iets onvermijdelijks aankomt... om dan om de tafel te gaan zitten en, uh, en, en zeggen... natuurlijk gaan wij praten over uh, hervorming van het systeem. Nou, wij, kijk, wij, wij hebben vier jaar geleden hier al voorstellen voor gedaan. Hè? En wij praten nog steeds met de organisaties. Eigenlijk kom ik er net uh, vandaan van ook weer zo'n uh, gesprek uh, over hervorming. Met van, wie? Van de, van de, dat was met uh, Ger Hucker van uh, de NWM. Oh. Okay. Uh, maar zo praten we met allerlei uh, partijen. En, en wij willen graag kijken. van Wat zijn nou de werkelijke problemen op de woningmarkt? En hoe, hoe kun je die oplossen? En dan is de hypotheek en het aftrek bepaald geen taboe uh, voor ons. Ah. Veel mensen hebben daar ons ook over geprezen. Iets anders is dat je zegt van goh. Er is één onrecht op deze wereld. En dat heet hypotheekrenteaftrek. En daar moet je zo snel mogelijk van af. En dat lijkt u een beetje te zeggen. Nee, dat nee, vind nee. ik een beetje heel erg over naar de verkeerde kant van de, uh, Ik heb het over hervorming van de woningmarkt. Dus combinatie van verlaging of afschaffing van de overdragsbelasting, waarmee je ja. de mobiliteit uh, stimuleert en beperking van de hypo hypotheek. Nu komen we heel dicht bij elkaar. Dat, want u bent dus voor, voor, dan voor dan zo op, hervorming op, op van u bent dus voor hervorming van de woningmarkt. Ja, zeker. Nou, dan moet je ook constateren dat de hypotheekrenteaftrek niet het belangrijkste probleem is waar de nee, woningmarkt uh, momenteel mee kan, maar dat dat onderdeel is van ja, een geheel. Zeker. En Dan moet je dus over dat geheel gaan hebben. Ja. En dan moet je ook kijken naar de, het moment waarop je dat wil invoeren. Maar nou, kunnen jullie elkaar daar dan in vinden, Gert-Jan? Ik denk dat het, uh, met betrekking tot inhoud, dat we elkaar redelijk kunnen vinden. Alleen, ik begrijp niet dat u dan zo reageert, of vanuit de vereniging zo wordt gereageerd... als uh, Klaas Knot een serieus uh, probleem uh, te sprake brengt. en zegt: uh, Mensen zijn al zo onzeker, dus laten we nu maar niks doen. Dan denk ik, ja... Het is, het is erger om nu iets wat onvermijdelijk lijkt, om, om daar niet te beginnen, om niet een begin van een gesprek daar, eh, daarover te voeren met politiek, met eh, makelaars. En te werken naar helderheid, naar een heel langzaam traject waarin je toegroeit naar hervorming, naar verandering van dat eh, systeem. En ik denk dat dat vandaag moet beginnen. En ja, dat zo dan Mijlera, u, is zo'n reactie van de vandaag. Meneer Melder. Kunt u misschien voor op een andere manier communiceren? Dat wil dan zeggen, graag. Gaat u Ja, dat doen? Ik, ik zal het zeker proberen. <laughs> okay. En ik kijk. Dat gesprek gaan wij graag aan, maar we zullen toch helaas genoodzaakt zijn... ook om als vertegenwoordiger van al die eigenwoningbezitters in Nederland... om ja, van proefballonnetjes te zeggen, mensen, zie het nou in een groter verband... en ga niet één elementje eruit pakken die de mensen gewoon in het land heel onrustig maakt. Okay, en dat goed, is dat jammer. Oké, okay, jullie vinden elkaar voor een groot deel volgens mij. Hartelijk dank, Gert-Jan Segers en uh, Rob Mulder van uh, de Vereniging Eigen Huis. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Ik noem onze website nog een keer. Dit is de dag. Nu. En ik noem Tessel Blok, want die gaat zometeen verder met Villa VPRO. Tessel, goedemiddag. Dag Thijs, hallo. Wat is er belangrijker, denk jij? Lucratieve deals over olie- en gasleveringen... of eerlijke verkiezingen en de handhaving van burgerrechten? Doe het laatste maar. Goed, nou morgen komt premier Medvedev van Rusl Rusland op bezoek... bij de Europese Commissie in Brussel. En deze beide onderwerpen staan prominent op de agenda. Of niet. En staat er misschien maar één op. Hans van Balen is buitenlandspecialist van de Europese Liberalen. En hij is zometeen mijn gast in Villa VPRO. We gaan eerst luisteren naar het nieuws. Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft de motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Bleker verworpen. De motie was ingediend door de Partij voor de Dieren. Die vindt dat Bleker met zijn natuurbeleid de verhouding met de provincies op scherp heeft gezet. De motie werd door geen enkele andere partij gesteund. Een man van 44 is in het ziekenhuis van Doetinchem geopereerd omdat er een handrem van zijn fiets in zijn been zat. Hij was gevallen met zijn fiets en daarbij kwam de handrem vast in zijn been te zitten. Hij werd met sturen al naar het ziekenhuis gebracht waar de handrem operatief is verwijderd. De euro is voor het eerst in elf maanden onder de psychologisch belangrijke grens van 1,30 dollar gezakt. De Europese munt is door de schuldencrisis al weken aan het dalen, zowel ten opzichte van de dollar als de Japanse yen. Het Amerikaanse blad Time Magazine heeft de demonstrant in brede zin gekozen tot persoon van het jaar. 2011 was vooral het jaar van demonstraties, schrijft het blad. De demonstranten hebben niet alleen hun eigen ongenoegen kenbaar gemaakt, maar ze hebben ook de wereld veranderd, zegt Time. En dat waren de hoofdpunten uit de nieuws. Awb verkeersinformatie Er staat in totaal 20 kilometer file. Wat opvalt is de file op de Ring van Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad. Voor de Koentunnel staat de 4 kilometer. Dat is de naasteep van een ongeluk. Op de A12 Danagen Utrecht tussen Zevenhuis en Bodegraven 6 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De N15 rosenburg Maasvlakte. daar is de Thomasse tunnel in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een technische storing... En de N325, Bergendal Nijmegen, is in beide richtingen dicht tussen Beek en Ubergen. Dat komt door een ongeluk, en u wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPNO. Wij zijn bij u tot half vijf op deze zender. En wat bieden wij u zo al? Veel Europa. Het Europees Parlement is bijeen in Straatsburg. Daar wordt nog nageduizeld van de crisistop van afgelopen weekend. Maar de leden van ons Euroforum zijn klaarwakker... en debatteren over politieke macht en onmacht... en wil en onwil om Europa te redden van de teleurgang. En daarvoor een gesprek over hoe datzelfde Europa... zich op zou moeten stellen tegenover Rusland. Daar zijn twijfelachtige verkiezingen geweest. De oppositie wil nieuwe, die krijgt ze niet. Burgerrechten zijn in het geding, maar er moet ook een heel belangrijke olie- en gasovereenkomst gesloten worden. Morgen is de Russische premier met VEDEF op bezoek in Brussel. En buitenlandwoordvoerder van de Liberalen in Europa, Hans van Balen... bespreekt de strategie alvast hier in Villa VPRO. En wilt u reageren, doe dat dan via onze site. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst naar de Witteelt in Brabant... Die wietteelt blijkt namelijk geen zaak te zijn van georganiseerde misdaad. Dat is de conclusie van een nog vertrouwelijk onderzoek... waar Trouw vanochtend uit publiceert. Een onderzoek in opdracht van de Taskforce Aanpak Georganiseerde Wietcriminaliteit. Want die bestaat sinds vorig jaar. De ene na de andere wietplantage werd opgerold via grote gecoördineerde acties. Er werden dit jaar maar liefst 1200 verdachten opgepakt. Het leek wel of heel Brabant in handen was van de georganiseerde wietcriminaliteit. Criminaliteit. Maar nu blijkt dus uit dit rapport dat het voornamelijk gaat om klein volk dat helemaal geen banden heeft met de grote jongens. Aan de telefoon is Dirk Korf, hij is criminoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en hij begeleide dit onderzoek. Dag meneer Korf, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn dus heel veel arrestaties gedaan, gisteren nog, een groot aantal plaatsen in Brabant weer allemaal uh, invallen, 18 hennepkwekerijen opgerold. Maar uh, er blijkt dus nu dat het helemaal niet om grote vissen gaat, maar om uh, eigenlijk de kleine man. Ja, dat is natuurlijk al jaren uh, het geval, uh, waarbij overigens in, in Brabant ze wel stapjes verder aan het maken zijn... Uh... Het is niet zo dat er helemaal geen grote vissen gevangen worden, maar vooral kleintjes. Mm -hmm. Waarbij u overigens bij een kleintje wel moet voorstellen dat het toch wel om een paar honderd planten gaat. Ja, maar goed, als je zegt kleintjes, dan heb je dus in elk geval niet. En daar is die taskforce op gericht op die georganiseerde criminaliteit, wat een stapje erger is natuurlijk. Ja. Ja. En het feit dat ze zeggen uh, dat het ministerie heeft bekendgemaakt... er zijn 1200 verdachten dit jaar uh, opgepakt... dat uh, blijkt dus te gaan om voornamelijk die henneptelers... en juist die henneptelers zijn de wat kleinere jongens... Ja. die een beetje alleen opereren. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk nog steeds de, de cruciale vraag. Ze zeggen allemaal dat ze het zelf doen mm -hmm. en alleen... en uh, niet in opdracht van. En uh, er zijn ook geen aanwijzingen dat ze zelf slachtoffer worden van geweld. Nee, dat ze, hè, uh, dat ze, dat ze, dat ze onder druk bezig zijn dit te doen. Daar zijn geen aanwijzingen voor? Nou, daar zijn in ieder geval van die mensen zelf, die kwekers, uh, uh, die vertellen daar niet over. Uh, tegelijkertijd weten we dat er wel degelijk uh, fors, uh, uh, fors geweld is tussen de grote jongens. Mm -hmm. Maar blijkt dan uit dit rapport dat die task force zich eigenlijk richt op de verkeerde mensen? Dit rapport is niet van mij en daar kan ik u niks over verklaren. Ik weet wel wat er uh, uh, aan de hand is de afgelopen jaren. ja. Ik dacht dat u begeleider was van dit onderzoek, of niet? Ik heb daarover meegedacht, maar zoals u in trouw ook gelezen hebt... dat ligt bij het, ministerie van, uh, bij het openbaar ministerie en, de, en die hebben dat rapport nog niet naar buiten gebracht. Nee, en waarom hebben ze dat eigenlijk nog niet gedaan, weet u dat? Omdat je een uh, rapport is natuurlijk leuk om naar buiten te brengen... maar je moet dan ook zeggen wat je ermee gaat doen. Oh, nee, dat is waar. Daar zitten nog... we altijd weer consequenties aan. Dus dan kan je het beter ja. maar niet zeggen, ja. Ja. ja. Maar goed, wat, wat is er dan de laatste jaren uh, gebeurd in uw ogen? Of eigenlijk niet gebeurd? Nou, er, wat er vooral gebeurd is, is uh, heel veel telers worden opgepakt. Mm -hmm. uh, die komen ook voor de rechter. Uh, die worden soms in huis uitgezet. Die moeten flink uh, terugbetalen voor de elektriciteit die ze illegaal hebben afgetapt. En gaandeweg, en dan vooral in, in Brabant, is men nu, heeft men nu steeds meer informatie. En in Brabant zijn ook wel wat grote jongens gepakt. Dus mm -hmm. dat, voor mij is de vraag... Met de energie, de tijd uh, die je uh, beschikbaar hebt, het personeel dat je beschikbaar hebt, hoe lang moet je doorgaan met uh, uh, vooral heel veel telers oppakken? Mm -hmm. uh, of moet je diezelfde tijd en datzelfde geld uh, niet meer besteden aan, die, uh, aan de aanpak van. van, van de grote jongens die niet achter elke teler zitten, maar die ook in Nederland actief zijn. Ja, maar daar legt u waarschijnlijk precies meteen de vinger op de zere plek. Hoe vind je die? Dan begin je toch bij de telers natuurlijk. En dan zullen er altijd tussen zitten, dat blijkt dan nu wel, die daar verder niks mee te maken hebben, maar je zal ergens moeten beginnen. Ja, maar dat noemen we al heel lang de Zweedse methode, die altijd ook de, kleine, de gebruikers en de kleine dealers als het om drugs ging mm -hmm. uh, uh, opgepakt hebben. En het die, vanuit het idee, elke, elke gebruiker is een potentiële dealer we hebben voor Nederland niet voor niks een lange traditie... dat, we, dat juist de, de, de nadruk ligt op de grote organisatoren, achterhandel... en de, de smokkelaars, de mensen die, die het speel produceren. Mm -hmm. En daar is nu met de hennep van afgestapt. Ja, dus eigenlijk kan de conclusie zijn... er is natuurlijk wel van alles aan de hand. Maar wat de taskforce tot nu toe, wat je ook zo altijd in de kranten leest... die grote koppen, al die hempkwekerijen die opgerold worden... daarmee is niet gezegd dat ze uh, ietsje dichter in de buurt zijn gekomen... van die grote jongens. Nou, ze zijn wel kleine stapjes dichterbij gekomen. De vraag is of je dat op deze manier had moeten doen. Uh, en daar weten we, uh, zeg maar, daarover, uh, moeten we de komende jaren leren wat het nou echt heeft opgeleverd. Mm -hmm. nou, morgen komt in elk geval uh, minister Opstelte naar buiten met uh, de eerste resultaten. En dan mag je aannemen dat er ook uit dit rapport uh, um, geciteerd zal worden. En misschien dat je dan uh, een stapje verder gaat komen. Hè? Dat je dan een nieuw plan van aanpak op kan, kan stellen is goed voorstelbaar. is goed voorstelbaar. En u zou er ook wel voor zijn. En u zou ook wel aanbevelingen willen doen. Nou, ik denk dat... Dat zou ik best willen doen. Maar daar heeft men mij op zich niet voor nodig. Omdat men bij... Uh, uh, de officiers van justitie zitten zelf ook. En de politie met het dilemma. Ja, uh, hoeveel grote zaken kunnen we draaien? En hoeveel budget is daarvoor? Mm -hmm. En in de tussentijd is dat vooral... Uh, de afgelopen jaren ook... Heb, heeft uh, de verantwoordelijk minister ook maar steeds geroepen... Uh, uh, iedereen aanpakken. Ja. Uh, dus... Het is gewoon niet zo'n effectieve manier van aanpak eigenlijk, zegt u. Nou ja, nogmaals, ik ga mezelf herhalen. Maar je kunt, we hebben niet een onuitputtelijke bron met geld... en een land vol met dienders die je maar overal op kunt zetten. Je moet steeds keuzes maken. En hier is de keuze toch te veel op het, het kleinere volk. Goed. Gevallen en gaandeweg ziet men nu... ja, je moet de grote jongens pakken... en daar heb je andere bestrijdingsmethoden voor nodig. Dat is duidelijk. De heer Korf, criminoloog van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk bedankt. Graag gedaan.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 Kunstenaar Hans van Houwelingen. Of het nou een huwelijkspenning voor prins Willem-Alexander is, het ontwerp van een windmolen, een monument voor de Olympische Spelen of bronzen hagedissen op het Leidseplein. De Amsterdamse kunstenaar draait er zijn hand niet voor om. Hij is Nederlands meest gevraagde wilde denker en politiek betrokken tot op het bot. Vandaag de glas in loodramen van de voormalige kerk Paradiso in Amsterdam. Nou, zo'n project dat ik doe ik samen met uh, Berend Strik, dus, uh, ook een kunstenaar. En die, dat project loopt al heel lang. En dat moet ook. Want zij hadden ons gevraagd om uh, uh, ramen te maken over existentiële thema's. Dus zeg maar, uh, zaken als uh, de liefde, de moeder, de natuur, de dood. Nou ja, allemaal dat soort grote, zware thema's. En wij hebben die opdracht opgevat door bij ieder thema te zoeken naar een hedendaagse kwestie die de moraal omtrent dat thema bevraagt. Zo hebben we een, een, een, een raam over het huwelijk gemaakt. En op het moment dat het eerste homohuwelijk werd gesloten... waren wij daarbij en hebben gefotografeerd en daar is een raam van gemaakt. En zo zijn er een aantal ramen die in de loop der jaren zijn ontstaan. Op momenten waarop er iets, iets aan de hand was... waarvan je kon zeggen van nou daarmee is de wereld voorgoed veranderd... Maar wat toch wel echt van deze tijd is, is het feit dat je in zekere zin een soort van zelfbeschikkingsrecht hebt op het bestaan. Dus aan de ene kant heb je de mogelijkheid om voorboedsmiddelen te gebruiken of abortus te plegen. En aan de andere kant is er de gelegenheid om euthanasie te plegen. En we hebben iemand gevonden en gezocht en gevonden die euthanasie ging plegen. En uh, op het moment van sterven ook de knop van de camera in zou willen drukken. En daarmee het raam zou gaan uh, maken. Dus zij heeft zelf die, uh, die knop ingedrukt zoals ze ook de knop van haar eigen leven heeft ingedrukt. En hoe is dat raam geworden? Ja, het is prachtig geworden. Ik had hem niet verwacht, want ik dacht van ja, ik had daar een beetje ziekenhuisachtige uh, beeld bij. Maar zij had dat helemaal voorbereid. Dus zij had blauwe lakens en, een, uh, en een, uh, een rode jurk. Heel fijn van kleur ten opzichte van het sterfbed waar zij in lag. Ja, het blauwe. Ja, ja, en uiteindelijk is het een, uh, heeft ze het ons heel gemakkelijk gemaakt. Want wij konden die foto uh, Sorry. zonder moeite. Omzetten En het is een prachtig kleurrijk raam geworden. Wat gaat er nog komen in de komende jaren dan? Wat voor ramen komen er nog bij? We zijn al jaren bezig om een, een Palestijnse zelfmoordenaar te vinden. Dat Aha. valt natuurlijk niet mee. Het dus moet een raam over de oorlog worden. En als er één ding tegenwoordig nadrukkelijk naar voren komt... In dat, rondom dat thema is toch wel dat het lichaam als ultiem wapen wordt gebruikt... En uh, ja, je kan zeggen dat er iedere gigantische legermacht bijna hulpeloos staat... ten opzichte van iemand die bereid is om zijn lichaam als wapen te gebruiken. En wij wilden heel graag zo iemand vinden die, die dat uh, gaat doen. Hoe ga je dat doen dan? Het is een beetje traditie om uh, voor het verrichten van de daad om een, een soort van opfoto uh, te maken. Meestal met een, een, een geïdealiseerd uh, achtergrondje. Dat zijn we een beetje van die kitschachtige plaatjes, Een soort bitprintje zou je kunnen zeggen. En we zouden van zo iemand zo'n bitprintje willen hebben. Maar we willen dat niet. En dat is bij alle ramen zo gedaan. We willen dat niet door middel van een, een persbureau zo'n foto uh, krijgen. Dat kan je natuurlijk... wel. Maar we hebben afgesproken bij ieder raam dat we zelf gaan meer en meer gaan meemaken waar we het over hebben. Ja, maar hoe ga je die zelfmoordenaar vinden dan? Nou, dat is lastig. Maar via wie? Nou ja, we hebben eindeloos hebben, hebben mm. veel mensen benaderd. We hebben een gesprek met Joris Luyendijk gehad en, en, en, en Connie Mus... en allerlei andere mensen die in het Midden-Oosten iets te doen hadden. En uh, ja, dat ging tot op zekere hoogte vaak wel goed. Alleen... Het kwam nooit echt tot een concrete uitkomst. Dus we zijn daar druk mee bezig en misschien lukt het ook wel nooit. Morgen het laatste deel over kunstenaar Hans van Houwelingen. Het werd gemaakt door Jan Maarten Deurvorst. En ik ga mijn blik richten op Europa. Straatsburg, daar speelt het zich deze dagen af. Daar zit het Europees Parlement bij elkaar. En als het goed is, zit daar in de studio Hans van Balen. Goedemiddag, meneer van Balen. Ja, goedemiddag. Buitenland specialist van de liberale fractie in het Europees Parlement. U bent ook voorzitter van de Liberale Internationale. En tot grote verrassing van velen ga ik met u niet praten over de eurocrisis. Maar ik wilde het met u Klopt. gaan hebben over het komend bezoek... namelijk morgen van um, Medvedev. Hij is premier van Rusland en daar is wel wat uh, over te bespreken... aangezien ze daar in dat land nogal twijfelachtige verkiezingen hebben gehad... met als gevolg enorm veel demonstraties, enigszins oproer. Uh, burgerrechten kunnen in het geding. Komen. Maar ja, we zijn ook bezig met belangrijke economische besprekingen met hen. Daarover wil ik het met u hebben. Maar eerst even, de Sakharovprijs prijs is vandaag uitgereikt. Dat is de prijs van het Europese parlement voor, voor dissidenten eigenlijk. Voor mensen die opkomen voor hun vrijheid van meningsuiting. Die prijs is gegaan, niet verwonderlijk, naar de activisten van de Arabische Lente. U was erbij, mag ik aannemen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En er verschijnt hier nu bij ons op het ANP een berichtje... dat de leden van de PVV, de Europese fractie van de PVV... heel erg ostentatief is blijven zitten en niet meeklapten. Is u dat ik ook opgevallen? Dat, het is mij toevallig opgevallen. Ik kreeg die kant op. Mm -hmm. En uh, het zijn een aantal mm -hmm. mensen uit de Arabische wereld... die uh, zich voor, met gevaar voor eigen leven voor vrijheid hebben ingezet. En voor mensenrechten en voor democratie. Mm -hmm. En uh, je moet die mensen enige uh, respect betuigen. Dus er werd geklapt, uh, vanzelfsprekend. De PVV bleef zitten, klapte niet. En dan zeg ik, als je uh, de Partij voor de Vrijheid heet... dan ben je toch werkelijk echt heel fout bezig... als je dit soort mensen, waar we van moeten hebben... Hè, dat zijn mm -hmm. mensen die tegen geweld zijn... tegen religieus fanatisme, uh, die moet je eren... En dat je dan blijft zitten. Het is onbestaanbaar. Ik vind het eigenlijk zakkerig. Kijk, dit is helder duidelijk. Dat behoeft verder helemaal geen toevoeging meer. Uh, we hebben het over die demonstranten, de activisten. De mensen die opkomen voor hun recht van meningsuiting. Toevallig wordt ook net bekend dat Time Magazine... de demonstrant heeft uitgeroepen tot persoon van het jaar. De demonstrant is de algemeenheid. Dat is ook wel eens mooi. Of vinden ze dat, u ook dat ook te ver gaan? En... Daar horen dus ook de Occupy-beweging mensen bij. Daar horen nou. ook de mensen in Rusland bij. Kijk... Uh, ik vind uh, de mensen in Rusland, de mensen in de Arabische wereld, die doen dat met gevaar voor hun leven en gezondheid. Mm -hmm. Met Occupy heb ik niks. Nee. Maar ik vind het prima dat je, zeg maar, de mensen die met gevaar voor eigen leven zich inzetten, demonstreren... dat je die eert, dat vind ik prima. Ja, Heel dus belangrijk. dat is een goede keus, prima. Ja, goed, zeker. Dan zijn we meteen in, in Rusland aangekomen. Morgen is er, er is, het is echt een top, hè? Een uh, uh, EU-Rusland-top. Uh, Medvedev komt, komt naar jullie toe in Brussel. Nu zit je met het probleem dat daar twee weken geleden... die verkiezingen zijn geweest... die volgens vele frauduleus waren, gemanipuleerd zijn. Uh, de partij van Medvedev en ook van Poetin kregen een ontzettend pak slaag. Ze hebben nog wel een meerderheid, maar goed. Het heeft geleid tot de grote de Demonstraties. Sommige mensen zeiden zelfs... het wordt misschien toch wel een beetje ook een, een Moskouse lente. Het waait misschien een beetje over. Dat heeft weer geleid tot arrestaties en hard optreden. Wat gaat Europa... ik denk dat dat mevrouw Ashton is morgen... wat, wat, wat gaat Europa zeggen tegen met Medvedev hierover? Stilzwijgen kan niet, lijkt me. Dat kan zeker niet. Kijk, het gaat in feite... deze top is om een samenwerkingsovereenkomst met Rusland voor te bereiden. Mm -hmm. Zodat je makkelijker handel kan drijven... Uh, dat is goed, dat is van groot belang. Maar ook mensenrechten zijn van belang. Uh, Rusland is een façade-democratie. Het lijkt op een democratie. Ze hebben een parlement, mm -hmm. de Duma, ze hebben een regering, ze hebben regionale uh, autoriteiten, ze hebben de rechtbanken. Maar alles wordt gestuurd door Poetin en zijn partij. Hè? Ook Medvedev is gewoon een poppetje in de handen van, van Poetin. Mm -hmm. Ze gaan ook stuivertje wisselen. Poetin was president. Toen werd Medvedev president. Toen werd Poetin premier. En Poetin wordt dadelijk weer president. Er we komen nog verkiezingen premier. in maart. Maar dat ziet u dus ook al zonde. in. Ja, maar in. Dat is al verkiezingen, euh, laten we zeggen, het is al geregeld. Ja, ja. En ook internationale waarnemers hebben gezegd... dit waren geen eerlijke verkiezingen. Mm -hmm. uh, dus wij moeten de Russen daarop aanspreken. Uh, want de Russen claimen... Een democratie te zijn, Zeker. willen met ons samenwerken en we dienen op te komen voor de mensenrechten. Ik heb altijd wel gezegd, we dienen ook op te komen voor de handel. Dat lijkt moeilijk beide te doen. Dit lijkt altijd uh, een onmogelijke spagaat. Ja, maar die spagaat is wat makkelijker, want wij hebben weliswaar olie en gas nodig. Want mm -hmm. nou, daar gaat het voornamelijk maar om hè? De moeten die... verkopen. Ja, maar het gaat voornamelijk over. Om... Het gaat dit de, morgen uh, voornamelijk over de, over olie en gasleveranties, uh, ja. hè? Ja, maar laten we zeggen, het is niet eenzijdig. Wij nee. hebben het nodig, maar de Russen moeten het kwijt tegen ja. een goede prijs. Dus ja. we zijn wederzijds afhankelijk. En dan moet je ook die mensenrechten uh, bespreken. En vooral de liberalen uh, nemen dat zeer serieus. Hmm. Nou, hoe doe je dat dan? Ik bedoel, kan je dan werkelijk eisen stellen? Zeg je dan, zo heel simpel gezegd, zeg je dan gewoon... Uh, uh, met VDF, wij kopen jullie spullen niet... en dan kom je maar lekker nee. om in je eigen olie. Als jullie bijvoorbeeld... Uh, ja, dat kan ik ook ik nee. me herinneren nee. uit de oliecrisis dat, dat van de jaren zeventig. Maar eh, misschien kunnen ze zich herinneren, in de Koude Oorlog... toen was er het verdrag van Helsinki, eh, de OVSE werd opgericht... en toen had je een aantal, ze noemen dat manden van de OVSE, eh, afspraken. Ook één mand was over mensenrechten. Mm -hmm. En Rusland die nam dat niet zo serieus. Die dacht, we zetten onze handtekening eronder en klaar. Maar toch konden we het Westen steeds de Russen aanspreken... op dissidenten die mishandeld werden. Het gaf een mogelijkheid voor dissidenten, zelfs ook in de Russische rechtbank... om te zeggen, maar wacht even, ons land heeft zelf... de vrijheid van meningsuiting onderschreven. Mm -hmm. uh, dus het helpt als je afspraken maakt. Russen zullen daar uh, denken, ach, het is maar een stukje papier. Maar voor de dissidenten is het van belang, want ze hebben in ieder geval steun. Dus je moet dat doen... Uh, en je moet ook die handelsovereenkomst sluiten. Je moet beide dus doen. Ja. En u zegt dat is, wel, dat is voldoende. Je hebt altijd toch enigszins druk, enigszins een stok achter de deur. Ik, ik las net een bericht, overigens, om even aan te geven... Hoe, waar het eventueel heen zou kunnen gaan, daar in Rusland... dat de Federale Veiligheidsraad, dat gemakshalve maar even gezegd... dat is de oude KGB, of dat was de KGB... die heeft vandaag laten weten dat ze een gepaste regulering... van internet aan het overwegen zijn, omdat... en dan is er een citaat, ongecontroleerd gebruik van Gmail... Hotmail en Skype ja. is een groot gevaar voor nationale veiligheid. Nou is, zijn al deze demonstraties juist heel erg door, door internet geantameerd. Er is een soort virtuele revolutie. Ja. Dit willen ze nu aan gaan pakken. Het begint allemaal een beetje eng te worden. Ja, nou dat was het al. Want ze doen het al. Ze proberen al de feit van meningsuiting en de, de persvrijheid te onderdrukken. De Arabische regeringen destijds, hè, dictaturen, probeerden dat ook. Ook mm -hmm. met internet. En toch... Ik ben geen groot deskundig op dat gebied. Je kunt altijd weer om die, uh, die muren heen die je om internet bouwt. Dus uiteindelijk zal het ze niet lukken. Uh, ook met mobiele telefoons. Hè, met uh, text messages, met mm -hmm. tekstberichten. Kortom, je kunt proberen zo'n uh, zo gevoel onder de bevolking lamp te leggen. Maar uiteindelijk komen mensen toch op straat. Uiteindelijk weten ze toch contact te leggen. In een moderne maatschappij kan ook de KGB of de, de ex-KGB dat mm -hmm. niet meer verhinderen. Oké. Okay. En uh, is het nou zo dat, dat jullie als Europees Parlement... Uh, mevrouw Ashton een soort uh, boodschap meegeven? Van, joh, zeg in elk geval dit en dit en dat. En, en, uh, en, en kunnen jullie dat ook controleren? Ik geloof best dat ja. ze het zal doen, maar hoe werkt dat? Nou, kijk, ze zal toezeggen, maar het gebeurt natuurlijk vaak... dat ook regeringsleiders als ze in Rusland of China zijn... Uh, aan de haard nog zeggen van nou, gaat het goed met de mensenrechten hier... en dan knikt de Chinese leiding en de Russische leiding... en dan gaat het naar andere dingen over. Maar het interessante is, verdragen mm -hmm. en overeenkomsten... moeten ook door het Europese parlement goedgekeurd worden. Yes. Dus als daar een overeenkomst ligt met Rusland... waar mensenrechten geen enkele rol in spelen... kan het parlement nee zeggen, gaat het feest niet door. Dus mm -hmm. mevrouw Ashton zal met het parlement rekening houden. En zelfs de Russen, want je ziet dat... Russen, de Amerikanen, Chinezen houden daar wel rekening mee. Ik kan niet aan de dissidenten beloven dat ze hiermee een enorme slag gewonnen hebben. Maar een beetje Europese steun helpt ook. In gedachten dus zijn, zijn, zijn jullie bij hen. Ja, maar ook het feit dat Rusland zal zich bijvoorbeeld vastleggen op de pers persvrijheid, want dat zegt Poetin ja. ook nu. Kijk naar de televisie, je ziet mm -hmm. daar de demonstraties. Nou, als dat er staat en de pers wordt gekneveld, gebreideld, zoals het heet, dan zal uiteindelijk uh, in Russische rechtbanken zal dit verdrag tussen Rusland en de Europese Unie in worden geroepen. Het helpt een beetje. Goed. En alle kleine beetjes helpen als het mensenrechten betreft. Dat is waar. Laten we tenslotte de laatste paar minuten nog even naar een ander dossier gaan. Dat is Irak. Het is nu december 2011. En het eind van deze maand zijn de Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Er zitten ook nog een paar... Nederlanders die zitten, zaten daar voor een, een, een, een trainingsmissie. Het waren er nog vier. Die komen ook voor kerst naar huis. Dan is het afgelopen daar in Irak. Um, in 2003 was de inval. Nederland heeft dat toen politiek gesteund. U was daar ook altijd voorstander van. Ja. Heeft u het idee dat, dat er een, een, laat ik het dan voorzichtig zeggen, in elk geval een hoopvoller land achterblijft? Ja. Het land is beter dan het land onder Saddam Hussein. Hè, waar honderdduizenden mensen uh, werden vermoord. En, en honderdduizenden in de gevangenis zaten. Mm -hmm. Maar het is nog steeds niet veilig in uh, Irak. Uh, de Amerikanen vertrekken, dat begrijp ik. Het was een, een verkiezingsbelofte eigenlijk... van Obama. Hij moest ja, natuurlijk ook wel. He? He? Ja. Maar eigenlijk zouden de Amerikanen de NAVO-trainingsmissie hebben. Ja, dat is een missie om uh, de Irakese politie en, en de militairen te trainen. Mm -hmm. Dat is erg belangrijk. Die hadden ze eigenlijk moeten blijven beveiligen. Net als de groene zone, het, de, de regeringswijk in, uh, in de hoofdstad Baghdad. Mm -hmm. Want dat wordt heel moeilijk voor de Irakese militairen om dat te doen. Uh, ik begrijp dat de Amerikanen zeggen, er staat op een gegeven moment een punt achter. Maar ik zou eigenlijk willen ja. dat de Irakese regering aan de VN vraagt die Amerikaanse taken over te nemen. Juist. En dat de VN, landen en zou Frankrijk. Frankrijk... Ja? Nou, Frankrijk zou bijvoorbeeld de lead force kunnen zijn. Frankrijk is een stevig land, uh, die, die, die ook een goed getraind leger hebben. Uh, om taken over te nemen. En dan zeg ik, uh, partners... Nou, de Duitsers zouden dat kunnen doen. Hebben daar moeite mee. Maar die moeten ook een keer met hun water voor de dokter Die moeten dit ook aandurven. Mm -hmm. uh, dus ik ben uh, van mening dat de Amerikanen niet alles kunnen. Laat de internationale gemeenschap eens kijken of ze taken kunnen overnemen. Desgevraagd u u, door de jakezen. Begrijp ik. U zegt dus in elk geval de internationale gemeenschap... zou in elk geval zich nog niet helemaal van het land af moeten keren. Want zover zijn we nog niet. Dat merken we natuurlijk ook. Want het geweld leidt op. Ja. Het, zeker. Nou Dan gebeurt dat op. ongetwijfeld altijd als, als troepen zich terugtrekken. Maar... Tuurlijk. Maar je ziet, uh, Iran heeft vooral in het zuiden, in de Syrische zuiden, heel veel invloed, negatieve invloed. Uh, je hebt uh, de Soenitische uh, minderheid in het midden, dat was eigenlijk, die waren destijds gedeeltelijk wel pro-Saddam Hussein, je hebt de Koerden in het noorden. Mm -hmm. Het loopt allemaal niet goed, dus er is steun nodig. En de internationale gemeenschap kan de taken van de Amerikanen best overnemen. Kritiek op Amerika is één. Maar doe dan ook zelf wat. Ja, nou, de Republikeinen uh, in Amerika vragen zich trouwens af hè, of het wel verstandig is om nu al weg te gaan. om dezelfde redenen die u schetst. Maar goed, ze gaan ja. weg. Maar en, en ziet u dan toch ook wel een taak voor Nederland weggelegd? Of zegt u, we doen in, in Afghanistan op dit moment genoeg. en we, nou, kijk, we hebben ook niet zoveel geld? Ik ben even realistisch. Ja. Ik zie in de Tweede Kamer, u kent daar de meerderheden en de minderheden. Gekker. geen uh, meerderheid om te steunen dat Nederland daar een rol vervult. Hm. Maar mocht de Verenigde Naties daarom vragen dan vind ik dat Nederland dat serieus moet overwegen. Hm. Uh, helaas is er een meerderheid in de Kamer... die dit soort uh, operaties per definitie afwijst. En dan moet je heel moeilijk een compromis vinden... wat Mark Rutte en Oer hebben gevonden met Kunduz in uh, uh -huh. Afghanistan. Ik ben blij dat dat gelukt is. Maar dat zie je uh, voor Irak niet 1, 2, 3 weer gebeuren. Dat zie ik niet gebeuren. Nee. Maar laten we nou eerst eens... de Irakezen moeten natuurlijk de VN vragen dit te doen. Het is op, ja. on demand, op, op vraag. Begrijp ik. En de VN moeten dan daar een beslissing nemen. En ik zeg Frankrijk... Frankrijk is dat typisch... Land voor uh, uh, permanent lid van de Verenigde Staten, die daar een grote rol kan vervullen. Hans van Balen, buitenlands specialist van de liberale fractie in het Europese parlement. Ik sprak met hem over Rusland en in het staartje ook nog even over Irak na de terugtrekking van de troepen. Hartelijk bedankt. Na het nieuws is de villa bij u terug met nog veel meer Europa in ons Euroforum en met cultuur. Blijf luisteren, dus tot zometeen.